Joris met het NOS-journaal. Enkele Roemeense hulpverleners die gisteren zwaar gewond raakten... door de explosies van een brandstofopslag... zijn naar ziekenhuizen in België en Italië gevlogen. In totaal raakten 58 mensen gewond, één iemand kwam om het leven. De brandweer rukte massaal uit na een explosie bij een opslagplaats van LPG... ten noorden van de hoofdstad Boekarest. Een paar uur later was er een tweede enorme explosie... Volgens Roemeense media was de brandstofopslag illegaal en drie jaar geleden gesloten. Justitie is een onderzoek begonnen. De komende dagen wordt er noodweer verwacht in de Alpen. Hevige regenbuien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Vooral in Noord-Italië kan veel regen vallen. Sommige weermodellen gaan uit van 300 mm. In mei werd de regio getroffen door overstromingen na zware en langdurige buien. Daarbij kwamen zeker 13 mensen om het leven. De politie in Arnhem heeft vannacht waarschuwingsschoten gelost... bij de arrestatie van een man met een vuurwapen. Hij werd rond een uur of twee in het centrum aangehouden op de Koningsstraat. De politie zegt dat de man van 23 een geladen vuurwapen bij zich had. Voor de kust van het Australische Darwin... zijn meerdere Amerikaanse mariniers gewond geraakt... toen hun helikopter neerstortte. Drie van hen liggen in het ziekenhuis en eentje is er slecht aan toe. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen... In de helikopter zaten twintig mariniers die meededen aan een internationale oefening. De presidentscampagne van oud-president Trump heeft ruim 7 miljoen euro opgehaald sinds Trump zich donderdag bij de gevangenis meldde. Hij werd daar op de politiefoto gezet en op borgtocht vrijgelaten. Een groot deel van het geld is verdiend met de verkoop van mokken en t-shirts waarop die politiefoto staat.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 Ik geef je een roosje, een roosje, ik geef je een roos elke dag. En ik hou van jou tot de wij zonderdal en de echo niet lacht om een lach. Ik zag ze zo vaak in ons straatje, een oud, geel, tevreden lief haar Als het strand bij.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 Zachtjes haar lief Ik denk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 I don't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 en had een plaatsje bij het podium gezocht toen nog een haakje neergelegd voor een programma Daar kun je altijd zien hoe of de bokser er niet. je moet het intrinsieke van het spul te weten maar anders zei hij, anders je dat niet er waren vier gewone touwtjes gespannen in het vierkant en dat noemen die daar een ring aan iedere kant een emmer water met een handdoek dat was voor als er eentje van zijn stokje ging en eens twee hele naakte groosers op het schavotje. Ik schrok me mottig mij, zij zei ik tot verrek. Had jij me dat niet van tevoren kunnen zeggen? Ik zat te beven met een kleur dit in mijn nek Ze kregen handschoenen van leer, anderlei jatte Zegt ik aan vader Jan, ze slaan kan op beurs Nee, zei die ouwe niet mee, zijn niet veel bijzonders Die slaan die haar moeder. dat zijn maar amateurs Ze stongen even bij elkaar in de positie De scheidsrechter die vloot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 Zijn ogen zaten dicht. Toch gaf die gauw die anderen nog een dofslag. Daar kwam een klein fonteintje bloed uit zijn gezicht. In ene sloeg die Amsterdammer achterover. Ze gingen naar hard op tellen. Eén, twee, drie, vier, 5. Bij zes stond die verachter dadelijk op zijn poten en gaf die negen een urk op zijn onderlaag. Ik zeg ik ga eruit. Ik kan niet langs aanzien.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 Ja, figuratieve karakter, karakarakatieve kunst, noemen ze dat geloof ik. Maar u hoort er nu drie van. met Jaris, pak me nog een keer. Jaris, jaris. Pak me nog een keer. Pak me nog een keer. Pak me nog een keer. Jaris, jaris. Pak me nog een keer. Als het nou niet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 Ja, dat waren snip en snap. Het holder de bolder, wel bekend. Daar vroeg u Mieke met een kind zonder moeder. U luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de Badplaatsen Zandvoort, met Zandvoort uit Zandvoort. Ik neem u elke week weer mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30.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 Dit avond ging het boos de captain vragen, hij hey, zegt kan het allemaal? Kan het allemaal? Maar hij zei wel, zal anders, wat verwachtte u ook anders in het Panama-kanaal? Het is het warme klimaat, u weet hoe dat gaat, met zo'n Mexicaanse schone Maar is de eenmaal van boord, ik geef u mijn woord, dan komen die mannen wel terug, heel vlucht zo'n klein vakantiereisje wordt er altijd een zo'n meisje tot een man ideaal. Man ideaal. Houdt voortaan dus in gedachte dat je zo iets kan verwachten in het Panama-kanaal.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 De de lijster in de la, het zal wel voorjaar zijn Ik dacht nog even, iets was februari Maar hetzelfde is gebeurd bij oma hani. Oeh, dan leg de lijst er legt de lijster in de la, het zal wel voorjaar zijn Toch blijf ik denken, hé, hey, hoe komt die lijster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 gestapt, het was zo vreemd geheel. Die lijster en die alcohol, dat werd een beetje veel. Ik dacht ik laat het eventjes betuien. Maar toen begon die skat me te verleien. Ik dacht allemaal ah, gaan, de lente komt eraan. Oeh, de lichte lijster in de la. Het zal wel toen jaar weer.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 Investing We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 samen met Karel van der Velden, met Oh Maria, Maria, Maria. En daarvoor hoort u Snip en Snap alweer. Met nu blonde Mietje. En de volgende daam is Henriette Adriaan, roepnaam Hattie Blok. geboren in Arnhem op 6 januari 1920 en overleden in Amsterdam op 6 november 2012, was een Nederlandse cabaretier, actrice en zangeres die vooral bekend werd door haar rol als zuster Glyfia in de serie Ja, zuster, nee, zuster van Annie, en geen spin. En u hoort er nu, Hattie Blok met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 Wij zijn stevig en vet en de liedje cadet. Dat is alles wat wij hier bereiken. <tie>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 maar het meisje waar ik het stuntelig mee probeerde, zei me zachtjes in mijn oor dat ik het wel leerde. Na afloop van de dansles, dan bracht ik er naar huis, waar we voor de deur de passen repeteerden. Kwik, kwik, slow, ho! Oh, oh. In 58 ging dat zo. Eén pas voorwaarts, twee opzij, en dan de been er vlug weer bij. Quick kwik, slow, ho! Oh, oh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 het meisje waar Metrion vervierde bij de medeltest Die heeft alweer de derde kind gedragen En omdat je eenmaal niet kunt achterblijven Bij die hedendaagse schuifel onder lijven, Heb ik al mijn bol rondlessen overboord gegooid En laat me op de nieuwe ritmes drijven Quick, quick, slow, oh.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 Quick, quick, slow, ho, ho, het veranderde toen zo. Eén pas voorwaarts, twee opzij, nee, dat was er niet meer bij. Harder beat en ander clown, werpt de progressieve sound. Niemand zweeft meer op muziek van dansorkesten. En het strakke ritme van Victor Sylvester.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 niet zo goed, want van jou niet wat die weer moet. Ja, dat was Donald Jones met Schoen Tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort.